Dit was het nos Journaal. U luistert naar NPO Radio 1. De verbinding met de studio is verbroken. Nee, Zodra we nee, nee. Hebben, zijn we bij Utrecht? Nee, hoor mensen, geen paniek. We hebben een keertje volle verbinding, drie streepjes. Dus ik zeg, beginnen maar. NPO Radio 1. Uh, Wouter Een hele goede nacht en welkom bij een kakelverse de wereld van en vara Dit uur geen beklemmende gevangenisradio, maar fijne gesprekken met Nederlanders van over de hele wereld. Ja, heerlijk als je in de auto zit of nog aan het werk bent of bijvoorbeeld naast je gezelligheidsbegrenzer in bed ligt. De komende twee uur reis ik, zoals elke zaterdagnacht, rond de wereld via jouw radio. En mijn correspondenten die vertellen ons vanuit het buitenland wat het laatste nieuws daar is... En we praten verder over actuele thema's. Nou, fijn en heel verstandig dat je de komende uren met ons meereist. We komen dit eerste uur namelijk langs Amerika, Italië en Dominica. Een klein eiland in de Caribische Zee. Met recht een echte reis om de wereld dus. Uh, Torben in Italië. Deze week zat ik na natuurlijk, moet ik zeggen, naar de Champions League te kijken. En uh, na, na jouw verhalen van de afgelopen tijd had ik heel veel verwacht van Aas Roma. Maar het leek een tijdje goed te gaan. Ja, en wat gebeurde er toen? Nou ja, eh, geluk en verdriet liggen zo dicht, bij elkaar. zo dicht bij elkaar. Ja, eigenlijk in no time uh, um, was, het, was het gebeurd. Ik, ik, ik zat hier altijd denken, want je dacht dat Barcelona natuurlijk wel een sterker ploeg was, veel meer druk zetten En dat Roma, verdedigend stond wel goed, maar er kwam aanvallend niet zoveel. En uh, ja, dan, dan hoop je dat ze met 0-0 de rust halen en dat ze daarna denken, weet je wat, er zit misschien iets in. En dat ze wat meer aanvallende aspiraties tonen. Ja. Maar niet zoals uh, minder waar, want zeven minuten voor tijd, uh, pats. Ja. Nou ja, en toen... Uh, de voor, de, voor de eerste helft. Dan? Van uh, Daniela de, Ro de Rossi trouwens. Die ja. heeft in het begin van het seizoen ons ook 1-0 laten verliezen van uh, Napoli thuis. Ook door een prachtige eigen goal. <laughs> dus... Uh, en ik had nog hoop met de 3-1. En, en Roma was echt aan het aanvallen. We waren echt uh, goed bezig. Sharabi erbij. Extra aanvallende kracht. Maar uh, ja, dan loop je toch weer tegen... Uh, tegen uh, is aan, hè? Ja, nou, ik moet zeggen, Barcelona had ook wel al het geluk van de wereld. Twee eigen doelpunten van Roma, de eerste. Daarna een, ja. een, een hele rare fromme goal. En ja, dan valt er nog eentje. Maar het was wel heel veel geluk, hè? Ja, Perotti, die natuurlijk eigenlijk uh, die, die, die, die vrij snel die 1-1 moet maken. Maar ik moet je dus heel eerlijk zeggen, en nogmaals, hè? Als we elkaar de volgende keer spreken, dan zul je me heel hard uitlachen, maar. Uh, uh, ...als Roma gewoon alles op alles zet. Ik vond Barcelona niet het sterke Barcelona van Waller... ...waar ik gewoon echt kansloos tegen was. Mm -hmm. Vorig keer verloren met 6-1. Ja. Uh, toen Roma ook een beetje uh, aanvallend kreeg toch wel kansen. En op het laatste, het laatste die 4-1 als die niet valt... ...had ook de 3-2 kunnen vallen. Ja. ja, dus, dus uh, ik denk dat er er vol voor gaan in Rome. En dan, uh, ja, voordat je het weet, staat het 3-0. Ja, ja <laughs> jammer dat zo'n clubicoon als, als de Rossi dan een eigen doelpunt maakt. Die, die man heeft op zijn kuit, geloof ik, een, een pas op bord getatoeëerd... omdat hij zulke harde ja. slidings maakt. En dat hij ja, dan juist ja. zo'n zo eigen goal maakt, dat is wel heel pijnlijk. Ja, de Rossi is een man van, uh, van uh, heel veel zelf, zelfbesef. Dus die... Um... Die weet ook heel goed dat hij eigenlijk een beetje in, in, in de nadagen van zijn carrière is. Ik knokt er nog wel voor. Je hebt het uh, speciale geval met die Wissel toen met Italië tegen Zweden. Dat hij zei, nee, ik moet er niet in, maar... Uh, een aanvaller. Die moet erin, hè? je moet er scoren nu. Okay. Dus hij weet wel dat hij, uh, dat hij steeds misschien telkens een pasje te laat komt... Maar uh, het, dan heeft hij ook nog eens een keertje het geluk niet aan zijn zijde de laatste tijd. Nee, nee. Nou ja, de, dan even uh, ons, ons voet wekelijkse voetbalpraatje uh, afsluitend. Uh, er was een, een Nederlandse uh, scheidsrechter, Makkeli. Ja? Daar waren ze niet zo blij mee in Rome. Nou ja, de eerste... Uh, uh, de, de, nou, dat, dat, dat was gewoon een... Uh, daar, daar kun je hem geven, maar het was, het was geen penalty. Van Vreco in de eerste helft. Uh, tweede helft, uh, ja, uh, volgens mij, ik hoor het ook op het Nederlands commentaar, hoorde ik gezegd worden dat hè, de, het was op de lijn en hij valt er binnen en ja, dat is een pingel. Mm. Dus dus, hij had ja, een penalty moeten al. geven aan Roma. Uh, ja, nou hij had het mogen doen. Hij had het Zo, mogen. Je moet niet lagen, Je moet daar natuurlijk gewoon uh, op eigen kracht ook gewoon uh, niet twee erg goals maken en uh, proberen meer eruit te halen. Ja. Maar het uh, had best een penalty kunnen zijn. Ja. Mm. Ga je nog naar uh, de, de wedstrijd Roma Barcelona? Jazeker, zeker. Die ah, okay. was uh, in een half uur uitverkocht hier, grote rijen bij alle kaarten. Toen ons, uh, yeah. Het is hier in Italië heel moeilijk om aan kaarten te komen voor je club. Uh, als je niet uit de regio zelf komt. Oké. Okay. Uh, en ik heb toevallig dan een priority card heb ik gekocht. Uh, gewoon van Rome. Dus die uh, dan heb, dan kan ik via internet kan ik vrij snel uh, kaarten aan kaarten komen. Maar ik ga zelfs met drie Nederlandse vrienden die mij meteen belden naar de loting en zeiden we komen naar Rome uh, vier kaart regelen. Dus ik heb ik heb uh, uh, alle machtig moeten worstelen, maar ik ga met een hele zwik gaan we naar, uh, naar het stadion. Heel goed, heel goed. Oké. Okay. Tormen, uh, afsluitend had jij nog een mededeling hè, geloof ik? Ja, ik wil even de groetjes doen aan een, dat hoorde ik een hele trouwe luisteraar van mij, dat is Peter van Buren. Ik wil ik even heel veel liefst doen en sterkte wensen. Nou, bij deze. Straks gaan we het hebben over een bijzondere ervaring in, in uh, Italië, Torben. Maar uh, eerst even naar Amerika. Raymond, waar zijn de Amerikanen druk mee deze week? Um, nou, ik denk toch uh, wel dat het de, de feud, de, de, de vechtpartij tussen Jimmy Kimmel en um, uh, Sean Hannity is. Ja, een vechtpartij zelfs. Uh, nou ja, niet uh, online. Het is een, een Twitter-war, zeg maar, uh, aan de gang tussen die twee. Ja, wie zijn deze um, mensen? Nou ja, Jimmy Kimmel is denk ik wel bekend in Nederland. Die heeft een, een talkshow hier, een late-night talkshow. Mm -hmm. Ja, uh, bekende hè? Uh, nou? nou ja, goed. Hij is, hij is redelijk uitgesproken anti-Trump. En um, laat het ook regelmatig in zijn, in zijn show horen. En Sean Hannity is, um, zeg maar, de grootste fan van Trump op uh, Fox hm. News. Ja, uiteraard. <laughs> en, je verwacht ja, het niet. Nou, nu, ja, precies. Nou, en nu had um, uh, Jimmy Kimmel die had, um, een geintje gemaakt over het voorlezen van de, van de presidentsvrouw van Melania Trump tijdens de Easter Egg hunt. En uh, ja, dat viel niet echt in goede aarde bij Sean Hannity. Nee, zeker niet. Nee, want um, uh, de vrouw van uh, Trump die spreekt natuurlijk met een klein accent. Uh, ja, een kleintje maar een kleintje. En daar had hij een, een, een grapje over gemaakt. En toen reageerde die, die Hannity. Die zei toen dit ass clown Kimmel. Now I got to tell you something. What a disgrace. Hey uh Mr. Kimmel, that's her fifth language. How many do you speak? Ja, dit is dan een klein gedeelte van wat hij, uh, wat hij dan allemaal zei en daar reageerde die Kimmel, die reageerde dan weer zo daarop. John Hannity's problem is for 8 years while Obama was president, he was unable to get an erection. For 8 years, not one erection. And he tried everything. Hey Viagra, Cialis, he tried looking at pictures of Paul Ryan with the shirt off. Kimmel went to office christmas parties with bill o'reilly nothing worked it wasn't able to, but now that trump is president here's the twist Sean Hannity is unable to have anything but an erection you okay? know ja, dat gaat er hardop. Ja, precies. Ja, ze gingen online nog, nog wat harder uh, tekeer. En uh, toen begonnen ze elkaar uit te maken voor. Uh, uh, wat is het, vrouwenverkrachter. en oh. pedofiel en dat soort dingen. Dus het, het, het, was, het is weer een, een nieuw dieptepunt. Uh, in, in de, in de, in de, tussen de voor- en tegenstanders uh, van, uh, van onze president. Ja, ja, smullen de Amerikanen hiervan? Um, nou ja, ik vind het wel grappig om te zien. En ik denk dat er wel meer Amerikanen zijn die er zo een beetje om lachen. de oh. mensen in het midden. Maar ik denk dat de mensen aan de linker- en de rechterkant. die echt extreem links of extreem rechts zijn, dat die dat uh, ja, toch wel minder vinden. En eigenlijk weer een bewijs van dat de andere kant zo slecht is. En lalala. La, la. ik word er een beetje moe van. Ja, ja, ja. Laten we erover ophouden, want er gebeurde nog meer. Um, iets met water. Ja, nou ja, goed, zoals ik wel al een paar keer heb verteld... Um, er is een, um, een waterprobleem in Flint, Michigan. Um, ze zijn daar op een gegeven moment, in, in twee, ik geloof in 2013... Uh, zijn ze overgeschakeld van de rivier waar ze het altijd vandaan haalden... of van het meer waar ze het altijd vandaan haalden... Op een, naar een rivier toe, naar een andere rivier. Maar het water in die rivier was uh, chemisch zo samengesteld... dat de, de corrosie ging veel sneller. Dus um, alle lode pijpen die ze nog hadden in uh, Flint, Michigan... die begonnen opeens uh, allemaal lood af te geven en het water... Bruin en uh, mensen werden echt ziek, ja, haaruitval. Uh, ja. Oh ja, dat was echt niet goed. Nou ja, goed, nu is er een gratis waterplan opgezet. De, de state die betaalde voor mensen die daar woonden om gratis water te kunnen ophalen. Uh -huh. maar, dat ze, ja, dat, maar dat gaan ze nu stoppen, want ze zeggen oh. dat de crisis uh, is opgelost. En ze zitten qua lood zitten ze op het, op het niveau wat ze mogen zitten. Dus, en zelfs iets eronder. Dus zeggen ze van, er is niks meer aan de hand. En ja, jullie kunnen gewoon water uit de kraan drinken. Nou, en gaat iedereen dat doen? Uh, nee, dat is een beetje het probleem. Uh, de hele stad had eigenlijk lode waterpijpen. En uh, de, de, aan het begin van de crisis werd er ook echt gezegd: van nou, dit, dit gaat echt tien jaar duren. voordat we al die pijpen vervangen hebben in alle huizen en overal onder de grond. Uh, dus, dus een hoop mensen zijn nogal sceptisch, uh, sceptisch over. Uh, ja, of, of dat wel gebeurd is. Ja, kijk, als, je, als jij niet in je voortuin iemand ziet knutselen aan een, aan een waterpijp. en een nieuwe leiding erin legt. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je denkt dat er niks gebeurd is natuurlijk. Nee, ja, snap ik ook heel goed. Oké, okay, Raymond, we gaan het straks hebben over uh, onder andere Amerikaanse helden. Maar eerst gaan we nog een, een stukje verder naar Dominica. Daar woont Marike. Marike, hoe is de situatie op Dominica zo'n zo half jaar na... dat er een hele heftige orkaan over het eiland raasde? Um, nou, de situatie is... Uh, ik ben hier nu bijna vier maanden en er is van alles verbeterd... maar er is ook nog ontzettend veel te doen. Uh, het land is gewoon niet klaar voor het volgende orkaanseizoen... wat 1 juni begint... Um, op dit moment zijn er nog plaatsen waar um, ruim 80 gezinnen in een tent wonen. Mensen wonen nog steeds in shelters, omdat ze gewoon geen huis hebben om naartoe te gaan. Dus uh, er gebeurt van alles. Er wordt steeds meer uh, bijna het hele eiland heeft inmiddels weer elektriciteit. En uh, Um, water uit de kraan. Mm -hmm. Maar huizen is echt nog een heel groot probleem. Ja, ja en dan zit, er dus, zit dat orkaanseizoen er ook alweer bijna aan te komen. Dus het zou, het zou kunnen betekenen dat uh, over een uh, uh, kleine twee maanden... er meteen weer een volgende orkaan aan zit te komen. Uh, ja, in theorie wel. Het seizoen begint 1 juni. Ja. Um, de, de, nou ja, de ervaring leert dat in het verleden uh, de meeste orkanen zich van half juli tot half september uh, vormen... omdat dan het zeewater het warmste is. Maar het zou dit jaar zomaar anders kunnen zijn. Ik ja, ja. weet het gewoon niet. Oké. Okay. jij. en nu is het zo dat wij in ieder geval uh, even kunnen bellen... Uh, maar je had ook ergens anders kunnen zijn, hè? Uh, help me even. Op het strand? Ja. Oh ja, ja, uh, reggae on the beach. Ja, dat moet je missen door ons. Nou, excuses, voor, excuses alvast daarvoor. Uh, we gaan het zo onder andere hebben over de inheemse bevolking van Dominica. Maar eerst even muziek ja. waar je in ieder geval uh, ook van uh, gaat dansen. Misschien wel in je bed. Uh, let goed op, komt-ie.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 It's the vibe. Rockin' the champagne flute, hit the lights. Feeling like a damn good time. En zo plotseling als die begon, stopte hij ook. Dit was uh, Flowrida met Sweet Sensation. En als je net bijna aan het slapen was, dan uh, hopelijk nu niet meer. <laughs> De wereld van BNN Vara. Met Wouter Bouwman. Vandaag begint de week van de ervaring. Een van de vele onzinweken die er bestaan natuurlijk. Maar hij is bedoeld om mensen aan, het aan te zetten tot het opdoen van nieuwe ervaringen. En die dan vervolgens met elkaar te delen uiteraard. En waar kan dat nou beter dan in dit programma? Nou, Herman Vinkers die bijt alvast het spits af. Voor ik mijn vrouw ontmoette, had ik weinig succes in de liefde. Ik weet nog heel goed mijn eerste seksuele ervaring... Ik vertelde mijn beste vriend dat ik de vorige avond de Gerritsen naar huis had gebracht. Goh, zegt hij, jij ook al, ik ook. Ik zeg, wat? Ja, zei ik ook. Ik ook, wanneer? Ja, nou, ook gisteravond. Ik heb nog met haar staan vrij in, in de grote Straat. Ik zeg, nou, ik ook. Wa Waar precies? In een donker steegje. Ik het, nou, ik ook. Hoe laat was dat? Ik weet het nog precies van de kerktoren is nog elf keer. En jij? Ik vrees daarom met elkaar hebben staan, vrij. Ja, wat is de mooiste ervaring van mijn correspondenten in hun nieuwe land? Bijvoorbeeld Italië. Torben, vertel eens, wat is jouw mooiste Italiaanse ervaring? De mooiste Italiaanse ervaring is eigenlijk een, een verzameling aan ervaringen. Dat is iets wat wij ook vaak vertellen aan um, gasten en familie en vrienden, zeg maar, al onze belevenissen hier. Je moet je voorstellen dat, uh, nou, een van onze eerste mooie ervaringen, dat was toen wij hier net kwamen wonen, tien jaar geleden. Toen zouden we bij vrienden gaan eten. Mm -hmm. En uh, die zei toen, uh, nou ja, kom je en zo, kom je zo laat om nu of negen, kom je dan aankakken? Hè. Dan gaan we nu of half tien aan tafel. Ja. En toen kwamen we binnen met ons typische Hollandse flesje wijn en, uh, en een bosje bloemen. Ja. En toen kwamen we uh, aan en toen zagen we eigenlijk dat er voor een man of twintig was gedekt. Mm -hmm. En dat vind ik hier in deze regio tenminste volgens mij geldt dat voor heel Italië. Uh, vind ik een prachtige ervaring. Dus dat je eigenlijk niet zoals in Nederland een afspraak maakt met mensen... we gaan bij elkaar eten... en dan plannen we trouwens vier maanden vooruit. Ja. Maar op het moment dat je ergens te eten wordt uitgenodigd... dan nodigen ze ook eigenlijk iedereen... alle vrienden en die ze spreken nodigen ze uit. Dus dan kom je binnen... en dan zit je in één keer in zo'n uh, ja, zo reclame tafereel... met lange tafels... en uh, iedereen neemt een paar flessen drank mee... en het is één grote uh, eetfestijn. Iedereen bemoeit zich met het eten ook. Iedereen gaat die keuken in... en weet precies hoe lang de pasta geroerd moet worden... of wanneer de... Uh, uh, of wanneer het vlees gaar is en dergelijke, dat is, de, dat is een, een typische Italiaanse ervaring waar wij ze ontzettend van houden. Ja, en dan is... heb je meteen een ja, hele sorry. vriendengroep, heb je erbij. Ja, ja. En het is dan ontzettend leuk, want ja, die Italianen die, die, die vragen zich dan vol verbazing af wat een Nederlander in godsnaam in Italië komt doen, met name in Ombreë, want in Italië is alles eigenlijk slecht geregeld volgens hen. Ja. En in Nederland is zo'n prachtig land en uh, ze zijn allemaal in zandvoort geweest, <laughs> gek genoeg. Met name alle mannen zijn toen ze jong waren, heel vaak nog voor de Grand Prix in, uh, in Zandvoort geweest. <laughs> en de prachtige blonde dames op het strand weten het nog allemaal goed. Mm -hmm. Ja, dan is echt alsof je in een film ziet. Een, een, een, een, een, ja, een grote reclamespot eigenlijk voor, mm -hmm. voor allerlei lekkere producten. Ja, ja, ja. ja. En uh, dus lange tafels, buiten, mooi weer, zo moet je dat echt voor je zien. Ja, ik zou één, één ervaring die zou ik echt iedereen in Nederland aanraden. En uh, dan moet je vooral natuurlijk naar ons toe komen op onze prachtige berg in Oemrië. Uh, dat is in november zou je naar Italië moeten komen. En uh, ook in mei. En in eind, eind mei heb je hier, dat heet Kantine Aperte. Dan zijn alle wijnhuizen op een zondag open. Mm -hmm. En dan gaat iedereen, dan moet je chauffeur wel regelen, dan gaat iedereen van wijnhuis naar wijnhuis nieuwigheden proeven. Dat is echt schitterend, want het staat in één grote chaos. En eigenlijk ook best levensgevaarlijk op de weg, want niet iedereen regelt een chauffeur. Ja. En, en de andere die is, dat is echt de echte allermooiste, dat is in november als de olijvenoogst hier is. Oh, en dan is het olijf. Dan, uh, dan rijden al die oude baasjes in die apen, in die driewielertjes met larretjes achterin en met uh, kratjes met olijven. Iedereen drinkt voor bij de olijfmolen. er wordt gesjoemeld door de brenger van de olijven bij de weeggaal. Het is echt, en, en als je dan nog een dagje naar binnen loopt bij de eerste hulp... Daar zitten mannetjes van 80, 90 die uit bomen zijn gevallen, die een arm hebben gebroken of die door een vrouw in zo'n driewieler zijn aangereden. Het is echt, echt ongelooflijk. Dat is echt een waanzinnige ervaring. Echt Italiaanse chaos is dat? Echt een compleet Italiaanse chaos. Maar ja. met name, wij moesten voor iets heel anders, moesten wij uh, moesten gewoon een receptje halen op de eerste hulp. Ja, en we kwamen er binnen, het zat gewoon stampens vol met ja, mannen met bloedlippen en, en uh, armen in de Mitella en, uh, en ja... Eén groot toneelstuk. Jij bent gewoon gaan zitten in die, in die wachtruimte. Je bent daar gewoon twee uur blijven zitten. Ik had ja, een Ik had, ja, had een ja, weggewerkt. Prachtig. <laughs> en hoe, hoe is dat eigenlijk bijvoorbeeld? Ik zit nog even te denken aan die lange tafel. Maar ook zo'n uh, wijnproeverij, een olijvenproeverij. Hoe, hoe is dat als Nederlander? Word jij meteen uh, ontvangen als, uh, als, als Italiaan zijnde? Of merk je, merk je nog wel verschil? Nou, je merkt heel erg het verschil dat je, dat, dat wordt heel afwachtend gedaan of je inderdaad de taal spreekt. Want mm -hmm. hè, wij wij zitten natuurlijk redelijk in het uh, boerenland. Ja. Dus er wordt heel weinig ook Engels gesproken en uh, natuurlijk al helemaal geen Nederlands. Maar zodra ze merken dat je dat je goed met ze kunt communiceren, dan, uh, dan zit je er midden tussenin en dan wordt er gepraat over van alles en nog wat. En dan blijken ze dus ook nog vaak vrij veel te weten van soms, hè, van de Nederlandse politiek en van de Europese politiek en dan de Italiaanse politiek. En dan uh, ja, dan de gaan we gaan, weet je, ze hebben altijd van. Die, uh, huisgemaakte uh, wijn, nou dat is best wel bocht, maar uh, na een paar glazen merk je dat ook niet meer. En dat nee. is echt één grote, uh, ja ik zal het merk niet noemen, maar één grote reclame met zo'n roze geblok tafelkleed. Ja, ja, ja, ja, precies. Nou, de, de stap van dat tafelkleed naar seizoensgebonden producten, seizoensgebonden eten, is heel klein. Dus daar gaan we het zo nog even over hebben, Toorn. Okidoki. Raymond, wat is jouw mooiste Amerikaanse ervaring? Um, nou, toen ik hier um, naartoe kwam, toen heb ik eerst uh, heb ik nog heel hele tijd voor een Nederlands uh, bedrijf gewerkt, uh, maar uiteindelijk uh, uh, kreeg ik een baan uh, in New York. En uh, wat ik dus gedaan heb, ik wilde, ik kon natuurlijk vliegen, maar ik, uh, ik woon in Californië. Ja, precies. Uh, maar ik wilde De hele een hele andere kans hebben. Ja. Ja, nee, precies. Het ja. is, um, dat is, dat is een stuk rijden. Dus ik heb de <laughs> <mijn> auto meegenomen. <laughs> en ben dus van de ene kant van het land naar de andere kant van het land gereden. Uh, in mijn eentje. Um, wow, het is zo'n 400 kilometer. Ja, ja precies. Ja. Niet met een bijrijder of wat dan ook. Gewoon echt helemaal alleen. Uh, ik en mijn TomTom, -tom, zeg maar. <laughs> Gezellig. Ging je ook <laughs> ja, tegen TomTom nee, -tom nee. praten op een gegeven moment? Um, ja, nou ja, goed, je moet toch iemand hebben om wat tegen te zeggen? <laughs> Snap ik heel goed? <laughs> ja, ja, vertel. Um, nou ja, goed. Um, het, ja, het, het is gewoon heel erg mooi om te zien hoe um, het land zo verschilt van de ene kant naar de andere kant uh, van het land. Um, het, het is um, een beetje voor Europese ideeën. Uh, het is 4600 kilometer, dus dat is ongeveer van, nou, het zal zijn midden Spanje, van, van Amsterdam naar Midden-Spanje en terug. Ja. Um, en dat is dus één, één kant. Ja. Um, ik heb de zuidkant gedaan: uh, de, de zuidroute, de i40. Um, en dan kom je dus ook uh, langs uh, bijvoorbeeld Route 66, uh, de, hey. de bekende weg van, uh, ja, van Chicago naar Los Angeles toe. Ja. Maar, ja, Hoe, maar was dat? dat viel nog op ja, dat viel eigenlijk wel tegen, moet ik zeggen. Um, die, die Route 66 is een weg is een die uh, gebouwd was voordat de interstates uh, er waren. En de interstates zijn zeg maar in de jaren 50, midden jaren 50 gebouwd. Ja. En uh, gedeeltes van Route 66 zijn opgenomen in de interstate, in zeg maar, de, de Rijksweg. En gedeeltes zijn er nog wel, maar het is toch een beetje... er staat een bordje aan de zijkant van de weg en het is eigenlijk een beetje zielig. En ja, de weg is niet echt goed onderhouden. En het, het, het heeft wel een beetje zijn charme verloren. Het, het is leuk om eroverheen te rijden om het toch een beetje gezien te hebben. Maar het is niet meer wat het was uh, in, in de jaren, wat is het, uh, 60. Ja, dat iedereen uh, daar overheen gereden wilde hebben. Ja, ja, je hebt het nu gedaan, maar uh, het, het was eigenlijk... Weinig. Ja, het was eigenlijk. Ja, het, het, het, ja, ik merkte er weinig van. Hoe lang heb je er eigenlijk uh, over gedaan? Uh, Zo'n drie dagen. Um, dus ik ben redelijk doorgereden. Nou. <laughs> ik ja, ik, ik uh, wil het nog wel een keer doen dat ik het, uh, dat ik er wat langer over doe. En dat ik een camperuur of zo hier aan deze kant. En hem aflever aan de Oostkust. Ja. En dan uh, weet ik veel, een maand of zo, of twee maanden de, de, de tijd nemen om het te, te doen. Um, want ik heb ook echt wel dingen gezien waar ik wel, waar ik wel wat langer wil stoppen. Uh, er zijn echt een aantal grote steden op de, op de route. Yeah. Um, je begint bij Albuquerque, uh, dat is zeg maar New Mexico, Arizona. Um, dan ga je door naar Oklahoma City. Uh, wat wat wat echt wel de Midwest is. Um, en dan langzaam maar zeker omhoog richting Indianapolis, um, langs Chicago. Um, en, en dan uiteindelijk kom je in Pennsylvania en Pittsburgh... en echt wel aan de Oostkust uh, kom je dan terecht. En, en dan merk je ook echt wel dat het land uh, ja, toch wel heel anders is daar zo. Ja, dus dat, dat is ook eigenlijk wat je er nou zo mooi aan vond. Die verandering van het uh, landschap. Ja, precies. Ja, ik, ik ben door twee bergketens gereden. Uh, de, de Rocky Mountains aan de westkust en de, aan de oostkust de Appalachian Mountains. Uh, ik heb een stuk gezien in Illinois dat ik dacht dat ik in Nederland zat. Ik maak geen gein. <laughs> Het is echt gewoon <laughs> helemaal vlak. Uh, met groen en grasland. Het is echt groter. Je moet echt zeg maar een Nederlandse weiland keer tien denken. Ja. En dan echt met zwart-witte koeien erin. En ik denk, hé hey, wat, ik ben in Nederland. Ja, en molens. Uh, nou, ja, die miste ik dan nog. Oh, dan ja. moet je nog iets verder, <laughs> iets verder noordelijk rijden richting Michigan, uh, want daar zitten een hoop Nederlanders en nee. daar zal vast wel een, uh, een molen staan. Ja, ja, dat denk ik ook wel. En kom je op zo'n moment ook echt tussen, uh, de achter het, het grote verschil tussen Oost- en West-Amerika? Um, ja, nou, ik heb er een tijdje gewerkt natuurlijk, dus nee. uh, aan, de, aan de Oostkust. Dus dat, dan, dan neem je dat toch wat meer op. Uh, maar ik heb wel gemerkt dat uh, aan de Oostkust uh, het, het veel drukker is. Ten eerste, er is bij ons veel meer ruimte. Uh, hoewel hier natuurlijk ook de uh, Los Angeles is ook echt wel druk. Maar, maar... Um, daartussen, tussen Los Angeles en San Francisco, ligt niks. En als je, ja daar woon ik dan. Maar um, als, je, als je bijvoorbeeld tussen, um, ik noem maar wat, New York en, en Boston gaat. Ja, dat is helemaal volgebouwd. Dat, dat, dat, daar wonen gewoon overal mensen. Uh, dus, dus dat is wel een verschil. Uh, mensen voelen zich veel Europese. Uh, het, het zijn echt veel meer Europese afstammelingen dan aan de, aan de westkust. Oh ja. Waar wij natuurlijk veel, veel Aziaten en, en Latijns-Amerikanen hebben. Is ook dichterbij uh, natuurlijk, voor, bij, voor beide kanten. Ja, precies. Precies. Ja. Um, en, en ja, dat zijn toch wel een beetje de verschillen. En natuurlijk het weer. Het, het is uh, aan de oostkust toch wat meer. Um, aan het noorden is het toch wat meer het West-Europese idee. En als je wat meer naar het zuiden gaat, is het toch wat meer humid. We zeggen dat uh, wat benauwder mm -hmm. dan bij ons. Bij ons is het een wat drogere warmte. Ja, ja, dus jouw mooiste ervaring in Amerika is uh, in één land heel veel verschillende landschappen in drie dagen. Eigenlijk te snel. Precies, ja. ja, ja. Raymond, dankjewel. We gaan het zo hebben over Amerikaanse helden. Um, maar eerst gaan we Ik het heb hebben. Perfect. Ja, gelukkig. gelukkig. We gaan het uh, <laughs> eerst hebben over de inheemse bevolking van Dominica. De wereld van PNN-Vara. Wouter Bouwman. Ja, want de indianen, de oorspronkelijke bewoners van Amerika, worden nog steeds onderdrukt. Maar hoe gaat het eigenlijk met de oorspronkelijke bewoners van Dominica, een eiland in de Caribische Zee? Uh, Marieke, zijn er eigenlijk überhaupt oorspronkelijke bewoners van Dominica? Voordat we het erover gaan hebben, moeten we dat even checken natuurlijk. Jazeker. Um, ook indianen. Uh, die uh, van oorsprong Carib-indianen werden genoemd. Uh, daar is ook het Caribisch gebied uh, naar vernoemd. Uh, maar zij noemen zichzelf Kalinago. Kalinago. Nog steeds op het eiland. Kalinago, ja. Oké, okay, goede naam. Ja, vind ik ook. <laughs> ja, want uh, um, die bewoners, uh, hoe moeten we dat voor, voor ons zien? Uh, uh, schet eens een beeld. Um, nou. Ze zijn hier ook de underdog. Zeker op het eiland. Uh, ondanks het feit dat zij de oudste bewoners zijn van het eiland. Uh, ze hebben door de regering een, uh, een klein deel van het eiland toegewezen gekregen. Helaas is dat het minst vruchtbare deel van het land. Uh, waar ze hun eigen territory hebben. Mm -hmm. uh, waar ook een, een eigen chief uh, een, een hele grote rol speelt. Uh, ze hebben zo'n beetje hun eigen regeltjes binnen dat gebied. Komen ze daar buiten, dan moeten ze zich uiteraard houden aan de wet. ...en regels van, uh, van Dominica. Uh, maar ze zijn wel zeker um, net als in Amerika echt wel uh, ja, onderdrukt. Of in elk geval, uh, ze worden als minder bevolking gezien... ...op de een of andere rare manier. Ja, ja. Leven ze ook afge afgesloten? Kom je ze wel eens tegen? Bijvoorbeeld bij een uh, reggae on the beach? Uh, um, ja, nu weet ik dat natuurlijk niet. Ja, ja <laughs> nee, absoluut. Ja, ja, ja. Ze integreren wel met uh, zeker de jongeren, de ouderen generatie wat minder. Maar de jongeren integreren absoluut met de, de andere lokale bevolkingen van het land. En um, uh, op zich is het moeilijk te zien of iemand Kalinago is, ja of nee, alleen aan het haar. Want hier wonen heel veel negroïde mensen met krulhaar. En de indianen hebben echt zwart haar, maar dan kaarsrecht. Oh, dat is wel dus dat is is heel bijzonder ook, denk ik, niet? Dat zie je niet zo vaak. Ja, het is heel raar handen. om dat te zien. Ja. Nee. Ja. Maar, maar jij vertelde... Uh, deze uh, uh, indianen, noem ik ze dan maar even... die, die, die hebben het ja? moeilijk. Ja, die hebben het heel moeilijk. Ze zijn heel zwaar getroffen door de, uh, door de orkaan vorig jaar. Um, hadden al uh, um, ja, niet echt superstevige huizen. Dus alles wat uh, maar ook enigszins van hout stond, is weg. Uh, en ondanks het feit dat um, er wel her en der hulp is toegezegd... is er tot op dit moment nog helemaal niets gebeurd. Dus ook die mensen leven in alles wat maar enigszins mogelijk is. Uh, in een auto of uh, met z'n twintig in het huisje bij oma of in een tent. Ja. Dus ja. ja, zij verwachten nog steeds uh, ook hulp van de overheid. En vooralsnog... Um, het lijkt hier er niet te komen. Nee, nee. En um, terwijl. Ik, ik las over deze, deze uh, mensen die hebben een, een, een dak ontwikkeld, wat juist wel tegen die, tegen die stormen zou moeten kunnen, toch? Ja, zij hebben, uh, um, Nou, dat heb ik met eigen ogen gezien. Ze hebben een. Dat noemen zij een resource center, een soort gemeenschapshuis. En dat dak is in de vorm van een kano, maar dan omgekeerd uiteraard. En uh, uh, dat centrum is volgens mij twee jaar geleden gebouwd en behalve dat er wat beschadigd is, is het dak nog echt compleet intact. Dus het blijkt dat hun uh, ouderwetse, uh, tussen manier van bouwen echt wel heel degelijk is. En, en ook, uh, um, hoe zeg je dat? Uh, dat ze weten waar ze het over hebben, omdat ze al zo lang in dit gebied uh, wonen. Ja, ja precies. Ja, ja. Hoe houden ze uh, hun hoofd boven water in deze tijd? Um, ze doen erg veel aan, um, ja, hoe noem je dat ook weer? Ik zit even met een Engelse term, sorry. Nou, gooi je maar erin. In het Engels noem je dat arts and crafts. Uh, ze, uh, doen handwerk. Veel houtsnijwerk. Ja, okay, handwerk. Houtsnijwerk. Ja, oké, handwerk. Houtsnijwerk. Ze hebben een bepaald soort gras wat daar groeit. Uh, dat droogt ze en daar vlechten ze manden en hoeden en weet ik veel wat allemaal van. Mm -hmm. uh, uh, van de cassavenwortel uh, bakken zij een speciaal brood. Dat je ook in, ze hebben een model village en daar kun je dat brood ook proeven. Uh, en op die manier proberen ze zich een beetje uh, staande te houden... In, uh, in de huidige moeilijke tijden. Ja, ja, in barre tijden. En voor de rest wachten ze dus nog op steun van de overheid? En misschien, uh, nou ja, die is, wel toe, die is wel toegezegd. Alleen ja. tot op dit moment is er nog steeds niks gebeurd. Nee. Dat is wel een beetje pijnlijk natuurlijk. Um, ja, Marike. ja, Ja, Marike, we gaan het zo hebben over uh, voedsel van het seizoen in uh, Dominica. Um, eerst reizen we even terug weer naar Raymond in Amerika. Want Raymond, we gaan het hebben over Amerikaanse helden, zoals ik al zei. Deze week overleed ja. namelijk uh, Winnie Mandela... de voormalige vrouw van de anti apartheidstrijder Nelson Mandela. Door velen natuurlijk gezien als een echte Zuid-Afrikaanse held... Maar we gaan het hebben over Amerikaanse helden. En dan wel een bepaald deel hè, van die Amerikaanse helden. Ja, precies. Um, het, het is natuurlijk deze week ook vijftig jaar geleden dat uh, Dr. Martin Luther King uh, vermoord is. Ja. Dus ik dacht, uh, in het teken daarvan is het misschien wel leuk om uh, de helden uit uh, de Amerikaanse uh, vrij, uh, gelijkheidsstrijd zeg maar, uh, um, een beetje te belichten. Goed idee. Leuk. Ik, uh, ik hang aan je lippen. Ja, ja nou, het, het zijn een heleboel, maar ik heb drie toch wel redelijk belangrijke eruit gehaald. Um, uh, Harriet Tubman, um, een uh, vrouw, een, een slavin, die uh, ontsnapt was uh, in, wat zal het geweest zijn, 1830 of zoiets in die trant. Mm -hmm. En uiteindelijk uh, acht jaar uh, betrokken is geweest bij die Underground Railroad. En wat is um, dat? Nou, de Underground Railroad uh, was een, een, een soort van pad, een, een traject voor uh, slaven, ontsnapte slaven uit het zuiden, om naar het noorden te komen. Om voorbij de Mason-Dixie-line te komen. En dat was zeg maar de grens tussen noord en zuid. Ja? En als je dan aan die andere kant was, dan, ja, dan was je geen, daar was geen slavernij, dus dan was je geen slaaf meer. Oké. Okay. Ja, iedereen aan de aan de verkeerde kant, aan de zuidelijke kant, die konden dus nog gearresteerd worden en, en daar, daar, daar waren echt bounty hunters, die die, ja, die dus gewoon geld kregen voor het terugbrengen van slaven. Dus uh, ja, nee, Harriet Tubman heeft, heeft heel veel werk gedaan om, om een hele hoop ontsnapte slaven uh, zeg maar veilig naar het noorden te brengen. Ja, en um, een dame dus. Was dat voor die tijd gebruikelijk? Dat een, een, een vrouw uh, zo'n zo sterke uh, activist was, zo'n zo leidster, zo leidster eigenlijk? Um, ja, nou in die tijd, er was heel veel sowieso uh, vrouwenstrijd op, op dat moment. Er was natuurlijk de strijd voor uh, gelijke rechten als het gaat om stemmen en, en dat soort dingen. En, en uh, in, het, in, in de 18e eeuw, de, daar heeft ze heel veel, zeg maar, ja... Hoe zeg je dat? Um, um, voorbeelden aangenomen en toch toch wel, daar voelde ze zich wel betrokken bij uh, uiteindelijk. En ze, ze heeft ook na haar, uh, na de, um, um, wat is het, de, de burgeroorlog, heeft ze ook heel veel werk gedaan uh, voor uh, de, de rechten van vrouwen, gewoon in het algemeen en niet alleen voor zwarte. daar heeft ze ook heel veel speeches voor gedaan. Ja, ik had eigenlijk verwacht dat je met een uh, andere zou, uh, andere vrouw zou uh, beginnen. Ja, nou ja, goed, dat is eigenlijk de moeder van de moderne gelijkheidsstrijd. En dat is natuurlijk Rosa Parks. Ja, um, ken je nou. En ik denk dat die, ja, die is wel bekend uh, bij, bij een hoop mensen. Um, uh, zij uh, wilde haar plaats niet afstaan uh, in de bus uh, voor, voor een blanke medepassagier. Um, in na, nadat de burgeroorlog was geweest en eigenlijk zwarte gelijke rechten zouden moeten hebben als, als blanke mensen, uh, werden er in het zuiden werden heel veel Jim Crow laws, uh, Jim Crow wetten uh, aangenomen. En het idee was een beetje, Jim Crow was een soort karikatuur van een zwarte, een vrije zwarte slaaf. Zo'n zo man met een, met een hoedje dat gebroken is van boven en uh, weet je, schoenen waar zijn tenen doorheen komen. Een beetje een zwerver, um, uh, negroïde meneer. Mm -hmm. En um, om de blanken daartegen te beschermen, werden heel veel wetten aangenomen in het zuiden, die uh, eigenlijk. Uh, gewoon de scheiding van zwart en wit uh, bewerkstelligde. Um, en, en een van die dingen was dus ook uh, in de bus. Er was een bordje uh, aan de zijkant van de bus dat zei van, nou, tot hier mogen de zwarten zitten en in de voorkant van de bus dan alleen de witte. En het was een, het mo er mocht geen verandering in aangebracht worden, volgens de wet, maar als het druk was, dan schoven ze dat bordje op. En dan was er dus minder plek voor zwarte medepassagiers. En uiteindelijk, dat gebeurde dus. En Rosa Parks zat daar en die zegt, ja, <laughs> ik ga niet opstaan. Um, ze is uiteindelijk gearresteerd. Uh, en op op basis daarvan zijn toen allerlei busboycotts uh, begonnen in het zuiden van, uh, van Amerika, in Montgomery, Alabama als ik het goed heb. En, en wat was um, het gevolg daarvan? Nou ja, goed, de meeste Zwarten reden met de bus naar hun werk. En uh, dat kostte dus de busmaatschappij ongelooflijk veel geld. Uh, uiteindelijk heeft die busboycott heeft nog 382 dagen geduurd. Uh, dus nog, nog meer dan een jaar lang uh, voordat, de bus, voor, voordat die, die wetten zeg maar, uh, afgeschaft werden. En, en er dus wat meer gelijkheid was voor Zwarten. Maar ja, in de tussentijd uh, ja, werd er dus geen gebruik gemaakt van de bus. Nee. Nee, nee, dus uiteind en uiteindelijk de, de uitkomst van die boycott was dat uh, iedereen uiteindelijk de, gewoon de bus in mocht. Nou ja, goed, die boycott was eigenlijk het begin van uh, de, de, de grotere gelijkheidsstrijd door de hele VS. Mm. En een van de bekende mensen daarin is mijn volgende held, en dat is Martin Luther King. Hij is eigenlijk um, uh, gecatapulteerd, zeg ik dat goed, um, vanuit die, die Mont vanuit Montgomery, uh, waarin hij dus een hoop van die busprotesten leidde. Uh, tot zeg maar de nationale leider uh, voor de gelijke rechten van, uh, van zwarte mensen. Oké, okay. dus hij, hij begon met uh, die, die busprotesten en hij. Hij, hij kwam eigenlijk uh, zo op. Ja, precies. Hij was hmm. nog maar een jonge dominee. Hij was net daar aangenomen in, uh, bij, bij de kerk. En, en hij was een van de vroege leiders. En, en uiteindelijk is hij daar toch beroemd mee geworden. Nou, dat kan je wel zeggen. Uh, vooral door zijn uh, speeches. Ja, precies. Nee, Hij was echt een fantastisch... Uh, hij was zeg maar de Obama van de jaren zestig. Ja. Um, <laughs> Zonder autocue. Zonder queue en uh, precies op het juiste moment stoppen... en, en de klemtoon leggen op de, op de goede woorden. Um, dus uh, nee, daar, daar is hij heel erg bekend om geworden. En ik, ik, ja, uiteindelijk, uh, bij zijn, na zijn laatste speech is hij, uh, is, is hij vermoord. Uh, ja. Ten, ja, Hij had een speech en uh, ja, de volgende dag is hij is overleden. Even een stukje luisteren van uh, die speech. En ik heb land gezien. Ik kan get niet with met yeah. je But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. Go there. Go there. Go there. Go there. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. My eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Ja, er is niks mis met je radio, maar dit is gewoon een heel oud fragment... dus het uh, hoort een klein beetje gekraak. Maar wat hoorden we hier precies, uh, Raymond? Nou, dit, dit is zijn laatste speech. Um, the Mountaintop heet het. En um, vlak hiervoor zegt hij... I've been to the mountaintop. And I've seen the promised land. En, <laughs> je kan en hem hij goed nadoen. Nou eigenlijk... Ja, ik, ik heb geoefend. Um, hij, hij zegt eigenlijk van, weet je, we, we, ik, heb, ik heb gezien dat het kan. Wij kunnen gelijke rechten hebben. En wij, wij kunnen in hetzelfde beloofde land leven als, als blanke Amerikanen. En uh, ik zal daar misschien niet samen met jullie komen... maar we zullen ergens een volk komen. En uiteindelijk ja, was dat toch een beetje een vooruitziende speech... want de volgende dag uh, is hij dus neergeschoten... Ja. Um, Uiteindelijk zijn de rechten van de Amerikaanse zwarte wel veel verbeterd. Um, maar het is, het is nog steeds niet je van het. Um, Donald Trump loopt te roepen dat de werkeloosheid... op het laatste punt is voor zwarten ooit. En ja, dat is nog steeds iets van 5 of 10 procent hoger dan voor blanken. Ja. Weet je, het is, het is nog niet echt alles. Uh, het, het is nog niet koek en ei. Het, het, uh, milk en honey, zoals ze dat hier uh, zeggen. Daar zijn we nog niet, maar uh, ja, we zijn op weg. We hebben eigenlijk een soort van reïncarnatie van uh, Martin Luther King nodig even. Um, ja, ja, en, ja, op dit moment, ik denk niet echt dat er eentje rondloopt. We hadden er wel een, hoe heet die meneer uit weer? Ongelooflijk afgevallen. Nou ja, goed. Maar nee, het is, uh, het is een beetje slappe hap allemaal op dit moment. Ja. Obama was eigenlijk de enige die zo goed kon speechen... en mensen kon, weet je, kon, kon, kon, kon in actie kon laten komen. Ja, ja, dus we zijn nog steeds uh, onderweg naar het beloofde land van Martin Precies. Luther King. Ja, Raymond, dankjewel. Fijn dat we je zo uh, mochten bellen vannacht. Ja, uh, ja. Heel graag tot snel. Next week, snow. Yeah, high of life, low on sleep, down on luck. I've been up all week. Maybe you could be somebody that saves me. I've been faded quite lately. It's not fun when you're alone. Now I gotta call a taxi. My car broke down. Dead battery. I've been blocked off my Uber. The driver's are If you ask me, cause I was smelling like an ounce Like a zap budget summertime bounce I can't matter get good lifted. I'll be surfing on clouds That's when I first saw you Looking like a Friday night house I wanna take you to the crib and cut the lights out Cause I need your company and I want it right now Right now Baby, I'ma need another hit Hit. I want your love, enough, excel, enough, excel all day. Oh, you know. It's so that I can't get it for the look. What you mean? Trust me, everything is better with the green. Don't kill my vibe, don't blow my buzz, 'cause I'm a fiend. Now it two, make it three. Selfish, I need you for me. You'll be like my medication.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 I need another hit Ooh. I want your love In your Excel In your Excel Oh yeah Let me love you There's no better way to spend a day Than getting high with me Yeah So let me love you There's no better way to end a day Than getting high with me I'ma need another hit Zo'n lekker niks aan de hand liedje. Dit was Duke Dumont met Inhale. De wereld van BNN Vara. Met Walter Bouwman. Donderdag was de start van weer een nieuw seizoen. Nee, de lente is al een tijdje bezig. Maar het asperge seizoen nu dus ook. Belangrijk bij een mooie maaltijd is natuurlijk ook de uitspraak van het gerecht. Dat vindt ook een schoonvriendin van de Cabaretier Martijn Koning. Schoonvrienden zijn vrienden van je partner die je zelf nooit zou uitzoeken. Hè? Dat hoort gewoon een beetje in het partnerpakket. Weet je? je hebt een tijdje met een meisje, op een gegeven moment zegt ze: zo, dit zijn mijn beste vrienden. Zit zo, oh, Zit je dan zo hoi kut en hoi zooi. echt verschrikkelijk is dat. Euh. Zij zei dan Anneke en zij is heel bedwederig, heel vervelende vrouw is dat. En altijd bezig met diëten en voedsel en zo. Op een gegeven moment zat ze op de bank en mijn vriendin zat naast mij en die vroeg op een gegeven moment van: hey, heb je zuurdesembrood van Anneke al geproefd? Heel erg lekker, heeft ze zelf gemaakt. En ze zegt: Surdezem? En toen kwam ze zo aanlopen, ze zei zo, nou, je schrijft surdezen, maar je spreekt het uit als Surdecem, Surdecem. Oh, wat haat ik al. Oh, ik haat haar zo gigantisch. Ik zou ook, weet je, je schrijft Anneke, maar je spreekt het heel erg uit als kuthoer. Als kuthoer, spreekt ik heel erg uit. Kuthoer, zeg je dan, ja. Ja, we hebben het dus over eten, even voor de duidelijkheid. En dan alleen eten in bepaalde seizoenen. Uh, zoals dus bijvoorbeeld asperges of bijvoorbeeld stampotten. Dat seizoen is eigenlijk wel een klein beetje afgelopen, zeker na vandaag. Maar welke lekkernijen zijn in het buitenland seizoensgebonden? Uh, Torben, leeft dat eigenlijk ook in Italië, de begin van het aspergesseizoen? Ja, min of meer wel. Het aspergesseizoen is hier, wij kennen niet een witte asperge. Mm -hmm. Dat vinden we echt best wel heel erg jammer, want nu... Merken wij inderdaad dat in Nederland, met name mijn, mijn schoonmoeder, die, die houdt die heeft altijd zo'n grote asperge-lunch voor de, voor de hele familie, ja. waar wij dan niet uh, bij kunnen zijn. Uh, hier heb je met name de, dat heet dan door de bosasperge. ja dat zijn de groene asperges. Ja. Die zijn met de herfst, worden die meestal uh, geoogst. Oh, nee. uh, maar, uh, en ook nu, nog in het voorjaar zijn ze nog wel te koop. Dat is het asperzo. Maar het is niet die gekte met. Je moet nu eieren gaan koken, en zalm, en rauwe ham, en dat soort dingen. Nee. Dat hebben we hier niet. Nee, nee maar de, de groene, die zijn toch ook hartstikke lekker. Iets, iets dunner. Die zijn, die zijn heerlijk, ja, maar ja. die witte, die missen we wel af en toe. Hè? <laughs> welk, uh, welk seizoen is jouw lievelingseizoen wat betreft Italiaans uh, eten? Uh, ja, toch de herfst. Um, ik weet niet of ik nu vrienden maak, maar uh, uh, uh, uh, eind uh, september dan begint hier de jacht. Um, en met name op het gebied waar wij in zitten, daar zitten heel veel zwijnen. Uh -huh. uh, dus dan komt het wildzwijnfeest, uh, of het wildzwijnvlees komt dan weer uitgebreid uh, op de markt. Uh, als je eraan kunt komen via een, een bevriende jager. Uh, en de truffel. Dan, uh, als het een goed seizoen is geweest. Dit seizoen was dramatisch qua truffel. Maar als, als, nu hebben we heel veel regen gehad als op dit moment. Dus uh, er komt een mooi truffelseizoen aan. Ook voor de zomertruffel. Uh, ja, dat is, dat is mijn favoriete seizoen. Echt. Maar, maar uh, de, de, de zomertruffel, wat is, wat is het verschil met uh, de wintertruffel? Eh. Uh, nou, de zomertruffel is eigenlijk zeldzamer, dat is de, de zogenaamde uh, witte truffel, uh -huh. uh, die is veel zeldzamer, en daar wordt echt een ongelooflijk uh, hoge prijs voor betaald. Die vind je met name, uh, in begin mei gaat die weer geoogst worden, dat is eigenlijk vlak voor de zomer. En dan heb je ook nog de wintertruffel, de zwarte truffel, en die zit met name in het, uh, in het naseizoen. In uh, november, december wordt die, uh, groeit die, of wordt die geplukt, geoogst, gevonden. Ja, ja. gevonden met, met varkentjes toch? Of is dat een, is dat ja, een fabeltje? Dat was, ja, dat was vroeger varkens. Het risico met varkens is dat varkens kun je niet echt zo goed trainen dat ze als ze een truffel vinden, dat ze hem niet opeten. Oh ja. Uh, dus trainen ze honden. En die honden zijn soms al 10.000 euro waard. En die vinden een truffel en brengen hem dan ook heel voorzichtig uh, naar de baas. Of stoppen vlak voor het vinden met graven en wijzen hem aan, zeg maar met de snuit. Ja, ja, ja, ja. Ja, en, en... Maar de, uh, over de seizoensproducten kan ik wel zeggen dat het, het, het gigantisch grote verschil tussen ons en Nederland is dat wij hier ook echt bepaalde producten in bepaalde seizoenen niet kunnen krijgen. Je zegt ons, maar je bedoelt Italianen. Ja, sorry, Italianen, ja, ja. met waar wij zitten. Ja. Ja, de, de, jullie kunnen bepaalde producten echt niet krijgen op bepaalde, uh, in bepaalde seizoenen, de, wat bedoel je daarmee? Bijvoorbeeld aardbeien in de winter? bijvoorbeeld? Aardbeien in de winter, absoluut niet. Nee. nee uh, nou, een hele bekende is, uh, uh, maar daar moeten we af en toe nog aan ween, uh, boontjes, tuinbonen. Mm -hmm. Daar heb je ook een periode voor. Fenkel is een periode voor. Broccoli is een periode voor. Echt groenten en fruit is echt seizoensgebonden. Ja, precies. En uh, daar, daar, daar houden ze zich ook aan. Ze gaan niet hun best doen met kassen en uh, weet ik veel. Nee, nee, nee daar, wordt, ja, daar wordt natuurlijk wel geïmporteerd. En je hebt in en rond bijvoorbeeld de grote steden, heb je de grote supermarkten... die wel inspelen op de behoeften van de grotere groepen mensen... en misschien ook de buitenlanders die daar wonen. Hè, de Nederlanders en, de, en alle mensen die, die, die, die zich niet echt aan die regels houden. Nee. Of zo je het de regels wil noemen. Maar hier in de buurt, de supermarkten die wij hebben... als je daar op dit moment binnenkomt en zegt... Ga, waar ligt echt de venkel? Nou, dan word je gewoon aangekeken, <laughs> Venkel? Het is april ja Weet je, dat uh, dat is echt gewoon niet kassen hebben we hier niet echt dus ze lijken wat ze lijken wat meer, wat dichter bij de natuur te staan wat meer met de natuur te leven wij zijn er misschien ja. wat losser van gekomen ja, dat is ook zo. Wat wij natuurlijk heel veel horen uh, van, van, van, van gasten, Nederlandse gasten die bij ons komen als zij gewoon voor koken. Dan zeggen ze, oh die tomaten die zijn zo lekker altijd in Italië, die hebben tenminste smaak. Ja, en dat is gewoon zo. Een kastomaat, zoals wij hem in Nederland ook uh, eten. Ja, dat is gewoon eigenlijk water met een klein beetje tomatensmaak. En ja. hier heb je die grote sappige vleestomaten. Maar nou, die groeien wel gewoon allemaal op het land en allemaal buiten en allemaal natuurlijke... Uh... Veel natuurlijker gekweekt, zeg maar. Ja, ja, wasserbommen, zeggen, geloof ik, de Duitsers over onze tomaten. Ja, Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, ja. ja. ja. Torbe, dankjewel. Fijn dat we je weer even mochten bellen, zo midden in de nacht in Italië. En Graag uh, tot is snel. Ja, behalve gezellig. Ciao, ciao. Marike, hoe leven de. Uh, hoe, ja, hoe gaat het met, met het uh, seizoensgebonden voedsel in, op Dominica? Leven ze er ook zo naartoe, net zoals wij naar de asperges? Uh, nou, asperges kennen wij hier niet. Oh, um, jammer. Ja, hier is... ja, Nou ja, ik, sorry de, voor alle mensen die luisteren. Ik hou niet van asperges. Oh, daarom woon je daar? Onder andere. Oh, Oké. Okay. Um, nee, het is hier heel erg met de seizoenen. Um, ook al is het weer vrijwel hetzelfde. Uh, het wisselt iets met iets meer regen, iets minder regen. Maar uh, er is een seizoen voor alles. En als dat seizoen voorbij is, is het gewoon niet meer te koop. Punt. Dan moet, het, dan moet het weer opnieuw gezaaid of geoogst of weet ik veel wat worden. Dus ja, je wordt heel erg met seizoensgroenten en fruit geleefd. Wel lekker, duidelijk. Ja, absoluut. Ja, welk seizoen zit je nu? Uh, we zitten nu ook in de lente. Oh ja. Ja, en wat voor voedsel hoort daarbij? Um, ja, dat, heel veel fruit. Alleen op dit moment is dat natuurlijk een beetje uh, tricky... omdat heel veel fruitbomen ja, gewoon uh, weggewaaid zijn... of omgewaaid mm -hmm. of uh, dood, dood ergens liggen. Ja. Um, het begint weer een beetje terug te komen. Uh, guave is er nu. Ananas zijn er weer uh, in beperkte mate. Um, uh, maar papaya is er bijvoorbeeld nog helemaal niet. Bananen zijn er nog helemaal niet. Geen enkele banaan op het hele eiland. Ja. Um, dus ja, het, het is een beetje lastig om te zeggen van wat er nu precies uh, uh, te koop is. Dat moet je elke keer op de markt zien. Van, ja. Oh ja, er inmiddels zijn er weer ananassen. Oh lekker, die waren er drie weken geleden nog niet. Dus, dus bijvoorbeeld de, de orkaan heeft er wel voor gezorgd... dat ook het hele seizoensvoedsel op zijn gat ligt. Want bijvoorbeeld de bomen zijn gewoon weggewaaid. Ja, er stonden heel veel focusbomen in de bergen. En uh, nou, ik ben deze week nog de bergen in geweest... Mm -hmm. En die staan gewoon als dode lusverstokjes op berg terwijl het vroeger allemaal groen was. En, uh, dus ja, daar is, daar is echt nog, uh, dat is voorlopig nog even niet hersteld. Ja en als het hier herfst is, dan weet ik, dan gaan de pompoenen groeien. Die kan je die weer overal kopen. De pompoensoep, de pompoen dat, de pompoen dit. Um, maar bij jullie is dat in de lente? Uh, ja, nu. Omdat pompoenen blijkbaar heel snel groeien. Ik ben geen boer, dus ik, de, ik zeg nu wat ik hier hoor. Mm -hmm. En uh, vlak na de orkaan uh, hebben mensen vooral zaden gekocht... van dingen die snel groeien, slaat, tomaat, komkomen en pompoenen. Ja, slim. Uh, um, dus nu uh, word je letterlijk bijna dood gegooid met de pompoenen. <lacht> uh, <lacht> letterlijk op. Totdat dat weer allemaal... <lacht> ja. Ja, bijna wel. Ja. Um, totdat dat weer allemaal voorbij is en dan komt er weer wat anders. Ja. Wat is jouw lievelingsseizoen qua eten? Um, ja, grappig genoeg is dat ook de herfst hier. Uh, dat is na zeg maar, uh, het ergste orkaanseizoen. Dan uh, is er iets wat dat heet broodfruit. Of in het Engels breadfruit. Mm -hmm. En uh, ja, dat vind ik het allerlekkerste hier. Maar, maar wat, is heel, wat is dat precies dan? Um, uh, ja, het is een hele grote vrucht. Het is familie van de Indonesische durian. Alleen een durian stinkt heel erg, en ja. deze niet. Uh, oh. En je kan er van alles mee doen. Je kan het uh, koken, bakken, stomen, roosteren... gewoon in een vuur leggen en dan de schil helemaal bruin laten worden. En dan vervolgens af laten koelen, de schilder afhalen en opeten. Het wordt hier veel gebruikt als vervanging voor uh, aardappelen... zoete aardappel, rijst... Mm. Dus wordt heel veel bij warm eten gegeten. En waarom heet het dan broodfruit? Ja, als het klaargemaakt is, dan ruikt het naar gebakken brood, vind ik. <laughs> Oké. Okay. Okay. Het heeft niks met brood te maken. Ook de structuur is helemaal niet hetzelfde. Nee, maar okay. het ruikt een beetje naar gebakken brood. Ja. En nu is jouw liefde voor dat broodfruit zelf zo heftig... dat je een uh, centrum voor kinderen gaat beginnen. Dat is vernoemd ja. naar dat fruit. Ja, dat gaat het breadfruit house heten. Dus ik hoop dat ik uiteindelijk ook een uh, breadfruit boom in de tuin kan planten. Ja, wat gaat daar eigenlijk gebeuren in dat, uh, in dat centrum? Uh, nou, de bedoeling is dat het een creatief centrum wordt... waar um, uh, nou, heel veel kinderen hier krijgen thuis weinig support. Uh, ja. Omdat ouders, veel single moeders uh, heel hard moeten werken voor de kost. Uh, maar waar kinderen zich... Uh, uh, creatief kunnen uiten. Dat kan zijn um, met schilderen, muziek maken, in de tuin rennen en op de WIP zitten, uh, schommelen, maar ook um, uh, ik wil ook graag een leeshoek waar kinderen boeken kunnen lezen. Want hier worden alleen maar schoolboeken gelezen. Echt gewoon een verhaal lezen, omdat je leuke verhalen lezen, dat kennen ze hier bijna mm, niet. Ja, uh, ja dus het lijkt me fantastisch om dat uh, voor elkaar te boksen. Ja, ja. Hoe ver ben je daarmee? Uh, nog niet heel ver. Uh, ik heb heel veel ideeën die nu in een soort businessplan gegoten worden. Uh waarbij mijn broer mij helpt. En dan is de bedoeling dat ik uh, in money ga, geld sorry, ga lospeuteren... Her en der, om een pand te kopen of te huren en dan uh, nou ja, maar een begin te maken. Ja, ja nou, wat goed. goed. Even een klein uitstapje van uh, seizoensvoedsel. Uh, Daar begonnen we mee. Um, het seizoen van de ja. pompoen zit je nu in. Um, eet ja. smakelijk, geniet ervan. Dank je wel. En hopelijk kan je weer snel genieten van jouw geliefde broodfruit. Top, dankjewel, Wout. Dankjewel. Uh, zet hem op daar, Marieke. Dankjewel dat we je zo even mochten bellen. Uh, Graag gedaan. Via Skype. Dankjewel. Oké. Okay. Okay. Even Bye. tijd voor muziek nog vlak voordat we eruit gaan voor het tweede uur. I, up cold one I'm tired, I'm quite sick. I like there was something missing in my day-to-day -day life.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 From the shock of what. I Paolo Nutini klinkt als een echte Italiaan, maar het is toch echt iemand uit Glasgow. Ja, dit was hem alweer. Het eerste uur van uh, een enorme reis rondom de wereld. Maar we zijn natuurlijk pas halverwege. Straks uh, gaan we even de benen strekken en alles wat erbij hoort. Slokje water. En dan trekken we rustig verder naar Amerika en Slowakije. Natuurlijk allemaal pas na het nieuws van uh, twee uur. Met niemand minder dan Christian Bonenbakker. Tot zo!